Ja, dames en heren. Zo, ziet er we weer. Ja, lekker in de lucht. Ja, het is. Uh, Ridder Radio, Ik kan helaas niet op de chat komen. wel oh, uitzending. Maar niet zitten. Helaas, helaas. Pindakaas. Ja, wel, dames en heren, ik kan u wel vertellen dat eh, het vandaag donderdag is. Vandaag is het donderdag jawel, 3 juli 2025. En de presentatie van handen van de heer J. Jacob Breun, wonende te Schravenaerve in het Laakkwartier in de Nederlanden. Juist, ah, oh ja, en dat ligt in Europa op planeet Terra, ergens in de melkweg in Spees. Ja, yeah, wat houd ik daar. O oh jee, o oh jee. Wat vliegt daar nou weer voorbij. Ah, het is een kip. En dan pas het ei. Of was het nou even al dom. Is het misschien andersom. Ah, wacht eens even. Dat zou het zijn. Geen paard, geen kip, geen krokodil. Maar een wild zwijn. Applops, applops. Kunt u nog eens herhalen? dan moet ik even over nadenken maar ja, ik heb maar een uurtje, heeft u even wat zegt u? ik zeg heeft u even ja ja, wat zal ik zeggen eh uh... <laughs> yeah Helaas, ik kan niet op de chat komen van mijn telefoon, waarmee ik altijd uh, op de chat zit, is namelijk op een vreemde manier verdwenen. Ik weet wel waar die is. Ja, ja dat weet ik wel. Ik weet alleen niet hoe krijg ik hem terug. Hij is op een rare, vreemde manier onder mijn... Uh, stoel verdwenen in de auto. De auto aan de, de bestuurders komt. Ja, ja, ja, ja. En dan vraag ik me af: hoe kan dat nou? Ja, ik ga er naast me zitten tussen de twee voorstoelen in, hè, want er zitten er natuurlijk maar twee voorstoelen in een auto meestal. Ja. En dus je op de ene of andere duistere manier onder de zitting gekomen aan de bestuurderskant. Laten we zeggen, tussen wel een schip, of eh, nou, hangen ze kijken, eh, tussen het piepschuim, nou ja, piepschuim, het is, ja, hoe heet dat, als je als de binnenkant van een stoel, een auto's of, of wat dan ook. Of uh, er zit een soort piepschuim. Ja, niet echt piepschuim, dat zachte schuim. Je kent dat wel. En dan de bekleding, waar je met je dikke kont op zit. Of ja, want je kan moeilijk op gaan staan. Dat gaat ook niet. om is dus het, het, het plafond uh, wat iets te laag voor, of je moet een cabriolet hebben. Als je daarin staand gaat rijden. Dan moet je wel hele lange armen hebben om het zuur vast te houden. Dus dat is natuurlijk ook geen optie. Uh, ja, dat is natuurlijk ook een beetje gek gezegd. Je ziet iemand met een hele lange arm. staand in zijn cabriolet. Zo'n open auto, voor de mensen die niet weten wat een cabriolet is. Ja. Uh, ja. En dan om het stuur vast te houden terwijl je staat, dan moet je of A, hele lange armen hebben, eh, punt B, of het stuur moet wat hoger eh, zitten. Maar dat, dat is meestal niet zo, want ja, als je zit, ja, dat is dan een beetje een van stuur, als het eh, stuur 1,97 meter. 97. Boven je uitsteekt als het ware. Oh nee, dan moet je ook nog natuurlijk de hoogte natuurlijk nog van af aftrekken eh, als je zit vanaf de grond tot aan je hoofd. Als je toevallig met de knieën met je hoofd tussen je knieën op haar hoogte zit, zeg maar, dan met de knietjes, dus dat ook weer een beetje raar als je zo zit, want dan kan je bij wijze van spreken je eigen kruis absoluut als ze huh? en dan moet je toevallig ja het is misschien niet zo'n verkeerd spraatje niet toevallig een scheet laten want dan denk je dat je dat niet fijn vindt maar goed genoeg gekke gaat beste luiden uh, hoe heet dat luistervinkjes maar ik denk wel dat ik te horen ben, want ja, als ik zo kijk naar de, hoe heet dat ding ook weer? Ja, dat is zo'n apparaat. Even kijken hoor. Uh, zit u, Ja, het zit goed. Ja, ik zit te kijken hoe die software draait. Ik kan helaas niet chatten. Hé, nee. hé. Nee heel naar. En ik heb hier ook wel Discord Op die, op die telefoon. Of op die uh, laptop. Maar mm, ja. Uh, nee. Ik weet niet hoe ik op moet komen. Het is helemaal geen wachtwoord. Alleen op mijn telefoon doet hij het. Maar ja. Die, die is helaas. Tussen de zitting. Uh, in de zitting. Uh, van mijn... Uh, auto terechtgekomen van de week, dat is vrijdag of zo. Maar ja, hoe kwam ik erachter? Want je kan hem niet voelen. Alleen als ik hem over laat gaan, dan trilt hij. Wordt niet eens geluid. Je wordt hem alleen trillen. Je voelt hem trillen, de stop gaat zitten. Dan voel ik een vibratie door mijn, uh, laten we zeggen, zitvlak. Zitvlak. En uh, dan denk ik, hé. Nee. Is dit nou, ja? Dus ja, ja hoe krijg je het al dingen eruit? Ja, met mijn mond geprobeerd. Onder, onder die, die, die bekleding van die zitting, uh, ja. Geen niet. Ja, ik zou van, vanmiddag zou ik, uh, naar Utrecht rijden. Naar de tuin van Guus. Om naar die kartjes te krijgen. nou ja. Niet gered, niet gered. Ja, ik kon geen contact. Dus dat ja, ging niet. De een of andere... Ja, ik had, was een beetje uitgelopen. Ik was dus naar de huistochter geweest. En ik moest ook nog... Dat was ook met een brommetje. Ik heb namelijk nou een andere poeg. Die andere, ja, die, die staat te kook dan. Dan heb ik een, een, een, ja, een voor uh, in de plaats genomen. En dat is een beetje, ja, ik had het al ook gepland, hoor, maar het is een beetje de tijd uitgelopen. Dus ik rennen het niet om voor half drie in Utrecht te zijn. Ja, en ik denk wel later komen, maar ja, dan heb je die files. Dan zit je in die, in die spits, weet je. Ja, en ik moest natuurlijk ook nog om zeven uur beginnen met uitzending. Hm? Ja. Dus ja, dan moet ik me ineens gaan haasten. Dus ja, ik probeer contact te leggen met Jeroen. Oh, sorry, maar, uh, ik, maar een andere keertje. Want ja, het is uitgelopen. Ja, ik had het niet verwacht dat het zo lang zou duren. Ja, ah, dan moet naar de huisdokter geweest, dat de... was Nou ja, mijn schoonmaak is geweest vanaf 7 tot half 10. Dan is ik naar de huisdokter geweest, van de voet en zo. En, uh, nou ja, goed. Ja, uh, dan moest ik nog naar de garage waar ik altijd mijn auto laat onderhouden elk jaar. Voor een je dan. Nou, dat is een beetje uitgelopen. Boodschappen doen, nou ja, weer even, toen komen we, we allemaal bij, te kijken. Nou, ik heb drie weken thuis gezeten in de ziektewet. Dat was van mijn poten, nou ja, en dan ben ik dan natuurlijk naar de pedicure geweest, hier gisteren, dus ja, gaat wel iets beter. Maar ja, ik ben toen nog niet helemaal van die uwspoor af, maar het is al minder, dus ik kan wel beter lopen. Oké, okay, nou ja. Uh, alleen die warmte, ik he. kan heel slecht tegen die warmte. Vanwege die uh, irritante COPD, dat is dan heel warm Hij is, zoals de afgelopen twee dagen het geval was. Nou, dat kan je ook als gezond mensen al, al moeite hebben, begrijpelijk. En je hebt uh, dat zoals ik, uh, snel benauwd ja, ik moest naar buiten om boodschappen te doen. nou, jezus, ik denk dat ja in de schaduw, ja, ging dan nog, maar ik denk nou, ik wel wel tot, tot het avond is, tot het wat iets koeler is, om mijn boodschappen te halen. het is al niet zo heel gek ver weg lopen naar de super en de supermarkt. En, nou, laten we zeggen vijf minuten lopen ongeveer. Maar normaal gesproken om maar ja, dat zo heet. Echt niet normaal, maar ja, van uh, gisteravond begon het ineens, ja, toen werd de te wel bevolkt. En ineens was het van uh, ja, 36 graden ongeveer, was het uh, binnen een uur 19 graden. Ik <laughs> vond een verschil, die regen was al geweest. Ze was ineens 19 graden buiten. Ja, toen voelde ze het gewoon een beetje koud. Een koude de deur open. O oh ja. Ja. Zo is dat, lieve mensen. Want zo... Uh... Pro proberen. Ik ga het proberen. Oh. Ja, ik weet dat we gaan wachten op niks hier. Dat is nog voor de dikke. Nou, dan moet ik uh, proberen contact uh... Ik denk er wel dat ik te horen ben. en probeer naar de zorg te gaan ja, ik heb de klok uh, verstil gezet, om zo je dat getik op dat. Dat komt de kant niet dat al. Gezellig, maar ja, ik vind het zelf wel storend, weet je. En die zit ik wel weer aan. Ik heb er nou een uur vooruit gezet. En dan, uh, na de uitzending, geef ik een slinger aan de slinger. En dan loopt hij weer eruit, tik-tak, tik-tak. Ja, drie weken thuis gezeten, morgen weer werken. Dan is het weer weekend en dan gaan we maandag weer. Weer gewoon weer een keer. Ja, zo je misschien denken, hey, vrijdag, maandag begin. Ja, maar doe we niet. Nou, ik ben precies drie weken thuis geweest nou, voor die ene dag. We maken het uit? Ik bedoel, uh, ja, we doen het is zo de avond. Het gaat zo snel door die dagen. gaan gaat zo snel. Volgende maand dan wordt het 66. In augustus, 66, hey, jeetje. En precies over een half jaar mag ik uh, met pensioen. Ja, yeah. na een jaar, nog één jaar uh, werken. En met volgende opstand, ja, dagen die ik dan overhoud van mijn verlof. Ja, en ja, ik krijg dan nog maar voor acht maanden verlof, dat is logisch. Niet voor een heel jaar. Plus, wat ik nog over heb eind van het jaar, de uurtjes, ging ik dan eerder naar huis. Dan, ja, ja, we zetten we, begin augustus, of het misschien eind mei of zo, begin juni, weet ik veel. Wat ik dan eerder mag stoppen. Om natuurlijk mijn verlofdagen, uh, euro of zo, op te maken. Ja, en dan moet ik me eigenlijk nog bezighouden. Want oh, ja, je denkt natuurlijk niet dat ik achter de geraniums ga zitten. En trouwens, ik heb geen eens geraniums. Dus je kan ik er ook niet achter zitten. Hoe kan je voorkomen dat je niet achter de geraniums gedrijnt. De hele dag. Op jouw oude dag. Op de dood zit te wachten. Gaan we geen geraniums kopen. Kan je er ook niet achter zitten. Een hele simpele oplossing. Gaan we doen? Nou, vrijwilligerswerk of zo. Ja, wat voor vrijwilligerswerk. Nou, niet bij de vrijwilliger brandweer natuurlijk hè. Nee, dat, ben de, dat gaat niet. Nee, dat kan ik fysiek niet aan. Het gaat hem niet worden. Nou ja. En de voedselbal misschien. Ja, ja, ja, ja. Dat weet ik veel. Ja, ik ga niet... Eh, natuurlijk elke dag eh, vrijwillig doen. Misschien één keer in de week of zo. Weet ik veel. Ja, niet elke dag De Ik blijven werken. Ja, toch? Nee, dat... Eh, een keer in de week misschien, ja, weet ik veel. Ik weet nog ik zie het allemaal wel. Al. Maar ik zal me zo zo niet vervelen. Ik heb genoeg te doen in huis. Genoeg. Ja, hm. ja, hoor, genoeg leuke dingen te doen. Ik ga vissen, ja, dat gaat ook vervelen als je het elke dag doet. Dat moet je ook niet elke dag doen. En je eet ook niet elke dag bloemkool. Toch? Ja. Zo, nee, dat, dat is natuurlijk ook wel weer zo, natuurlijk, hè. Ja, maar nou, ik zit hier te, te zoeken naar Discord. En ik ben op de site gaan klikken, van Ridder Radio. En, uh, ja, registreren, ja, zo, gegevens. Ja, ik weet niet wat hoor, maar ik moet maar eventjes kijken. Zie je mijn geboorte, ja, dus mijn geboortedatum. Uh, ik hoop dat ik maar. Uh, dingen, ben je een mens? Nee, ik, ik ben mijn, mijn eigen zus. Nou goed, tuurlijk ben ik een mens. Uh, dat is het om te voorkomen dat ze met een robot. Uh, even kijken hoor, moet dit doen, zo, die boot over deze boot heen. Om te bewijzen dat ik een mens ben. Controle, ja. Oh, nou, kijk. Ah, een e-mail. Ja. Hallo. Oh, standaard. Klaar. Ik moet een... Uh... Kling je account op de DashCoop app te gebruiken. Nou ah, ja, wat moet je doen? Je wachtwoord. Ja, gewoon een wachtwoord. En uh, ja, ik, zit, ik heb net koffie gezet. Maar weet je wat het raar is? Ik heb naar de keuken lopen. En dan laat ik jullie helemaal, helemaal uh, alleen achter. Als uh, Remy uh, alleen in de wereld. En, maar ja, ik ben wel binnen een middel weer terug. Ik heb geen muziekje om te draaien. Een hey, muziekje om te draaien. Ja, kan wel. Uh, ja, wachtwoord. Dat ja. was mijn wachtwoord ook alweer. Maar address, nee, dat weten we wel. Maar mijn wachtwoord. Wat was mijn wachtwoord? Ja, ik zo dicht. Twee, weet u misschien mijn wachtwoord, mevrouw. Weet u misschien mijn wachtwoord, meneer. Nee, ik zou het echt niet weten. Ik heb het geloof ik wel ergens opgeschreven. Ja, dat is waar ook. Dan moet ik even kijken waar mijn kleine boekje is. Eens even kijken hoor. Waar is mijn kleine boekje? Oh. Nou. Dat is wel anders, Ja, piep. Nou. Eens even kijken. Ik heb het wel erg opgesliefd, als ik het al heb. is een boekje. Een boekje. Ah, la la la la la la. Tudelelete tudel. Nee. Hmm. Ik heb een idee. Oké, als u naar nou deze zarnia legt. En deze Tanelle. En deze Zus. En deze zo. En van je hupsche En van je tralala. En van je Hotzazaal. Ik ben eventjes aan het zoeken. Ja, dames en heren. Het is een hele ijzardzaal Hotzaal. Kwajet hier en hier Wat is dit? En wat is dat? ik zit maar even te zeggen. Nu staat dit ook niet aan. Ik moet wat verzinnen, lieve dames en beste heren. Je hoort gewoon de meisjes. Voorbij lopen, ik heb ook een hoofdtelefoon op. Die heb ik via mijn conversatormicrofoon met USB. Uh, heb ik met uh, USB op, op mijn laptop staan. Waarmee ik nu ook aan het uitzenden ben. En heb ik mijn koptelefoon op aangesloten. Dus uh, ja. En ik kan alles horen wat er buiten gebeurt. Ja, ik heb mijn uh, die bovenste luchtroosters openstaan in de woonkamer. Dus er wordt hoort alles uh, bij, wat er buiten gebeurt. En ik woon dan ook nog beneden, ook nog. En je kan het goed horen, dat komt natuurlijk doordat het een condensatormicrofoon is. En dat is nou gewoon de uh, dynamische microfoon. Is. Je zet er wat zachter en je hoort je kinderen al op de nou, en je zet die dynamische microfoon, wat zachter, je gaat het zo dicht op zitten. Dan hoor je het niets. Dan hoor je het niets. Kijk, er komen er zelfs weer kindertjes voorbij. Ja, ja. En je hoort het gewoon door wat aan meen. Nou, die luchtroosters komen wat dichter, door, het wel wat minder luid. Maar, uh, je moet je zomaar kinderen hebben, je het ook lijp de hele dag. Wat gebler, gedoe, om je ja, heen. Ja, is even leuk, maar dan denk je ook, oh, ga naar mijn buiten spelen, hè? Ja, en nou op zouten, oh, godverdomme. Kut, kut, kind. <lacht> nee hoor. Ja, gewoon eh, een zachte drang, nou jongens, gaan jullie maar buiten spelen, zo ver mogelijk. Hé? Eh? En nou oprotten, ja? <lacht> nou op schassoedermieter. Nou, ha, ha, ha, ha, Kinderen zijn heel erg leuk! Ja. <laughs> ja, Ja, ja, ja, ja. kinderen zijn ha, <coughs> leuk. ha, erg ha, Ik denk dat ze. Krak, krak. Zo, die kan voorlopig wel niet meer lopen. Oh, oh, oh. oh shit, de microfoon zat open. Ja, hè? Ik denk dat ze zijn heel lief. Ja, ja. Ah, krak. Die nek die wat ze ah, Goed omdraaien trekken zo, dat je, krak, dat was een pop die je kapot, eh, die kop eraf trekt, zeg maar, weet je wel. Daar heb Ramstein nog een liedje over gemaakt, ja, dat hij die, die pop zijn kop eraf trekt, die armpjes die eruit rukt, en dan, uh, en dan dat, dat pak je zo, die pop heet. met uh, maar één armpje en een kop eraf, en die geef je toch een gooi door de kamer heen. Het was toch het aquarium, heen, Het aquarium uit elkaar spat. Als een, als een handgranaat. En al die vissen die spatten over het tapijt heen. Een volle consternatie. En de hospitaal wordt helemaal gek. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier, zegt ze. Wat gebeurt hier met de armen in de lucht? En, en, en, en helemaal in paniek. <laughs> Wat gebeurt hier allemaal? Wat is hier aan de hand? Rustig meneer, rustig meneer. Gaat u zitten, gaat u zitten, gaat u zitten. Even tot rust komen ja. Even tot rust komen ja. Zo. Nou zegt ze. Wanneer ga je nou eens een keer die achterstallige huur van zes maanden eens een keertje betalen voordat ik je de deur uitzet? Ja tegenwoordig. Jullie zijn heel goed beschermd hè? nog beter dan de meest bedreigde diersoort en tegenwoordig is de meest bedreigde diersoort de, de niet betalende juur juist die wordt nog beter beschermd door de wet dan de meest bedreigde diersoort en waarom dat is? ja we zijn natuurlijk een van die de eh, bijvoorbeeld en die behoorlijke hoge prijzen vragen voor een kamertje van 4 bij 6 meter met een wc die je moet delen met acht studenten, een badkamer die je moet delen met acht studenten en een vieze smeerige keuken die je moet delen met acht andere medestudenten. Maar van de koelkast zo smerig is dat hij vanzelf opscheid gaat als je de keuken binnenloopt. <tie> Kent u zich dat verstellen? Nee, nee ik ook niet. Ja. Hm. En dan vraagt zo'n hospitaal, die durft dan een bedrag te vragen. Hm? Laten we zeggen dat je in het hartje Amsterdam woont. Of in Leiden. Of in Utrecht. Of in Nijmegen. Of in Groningen. Of weet ik voor waar in het land. Want je vraagt voor een kamertje ja, in een pand waar je moet delen. Acht andere collega's die als uh, bezigheidstherapiestudent hebben, medegenoten, uh, zeg maar, ja. En moet je dan een pand delen die maar geschikt is voor vier personen, of nee, voor drie personen. zitten met z'n acht die hebben allemaal een kamer. Maar ja, als je je eigen omdraait, oh, dan stoot je aan het boog aan de, de zijwand. Ja, ja, ik had een buurman die lag opgebaard, die was overleden aan een hartinval. En het was een hele goedkope kist van de, van de gamma. Een hele goedkope kist, die was misschien 200 gulden of zo, we kennen het nog in de ja. Want als je zo deed met zijn armen, dan viel de zijkanten eruit en ik kreeg uh, de deksel op de neus. Nou, dan was ze wel gelijk wakker hoor, he. Dus ja, de schok, die, die man die schrok zei, uh, niet dood, maar die kwam weer tot leven van de schrik. Dat is wat heet, Er zijn ook meer mensen die door uh, uh, uh, uh, levende uit de, de dood kunnen laten herreizen dan. Alleen de heer J.C. De heer J.C. zegt u dat iets. Verdachte. Is het niet Jezus Christus? De man die uit de Dendoren is opgestaan? Jazeker, ja, zeker. U heeft hem vermoord, U heeft dat gedaan. O oh ja, o oh ja. Dat was u erbij dan. Want er waren honderden getuigen bij. U bent de verdachte. Ah! De Commissaris. Ja, dan moet ik eens even op mijn zonnewijzer kijken hoe laat het of het is. Want uh, dan zag die Pontius Pilatus, die, die zei van, ik was mijn handen in onschuld. Er was geen water, het was veel te warm, alles was opgetroogd. Hoe had hij dan zijn handen wassen? Ja, ik zou het ook niet weten. Ja, misschien... Uh, ja, de Romeinen waren niet vies van om hun handen te wassen in urine. Ja, maar toevallig moest dit niet plassen, Dus ja, hoe moest je dan je handen hebben? De rivier is ook al de tigris. Het hele Midden-Oosten is opgedroogd. Zelfs de kamelen liggen op en rug met hun pootjes in de lucht. Een uitgedroogde bult. En ja, ik heb ook wel eens een uitgedroogde bult op mijn arm. Bewezen van, maar ik ben geen kameel, nee. En die zijn ook niet in het Midden-Oosten, nee. We zitten hier in Nederland. Ja, ik hoor er thuis al lachen voor wat is dat voor Een rare man daar aan de andere kant. Maar goed, ik heb geen... Ik kan momenteel even tijdelijk niet chatten voor de, vanavond. En ik hoop dat ik volgende week donderdag... Mijn Telefoon heb ik, ik heb twee telefoons. Hè. Ik heb een gewone telefoon waar ik mee kan bellen. Ik heb een smartphone waar ik mee kan. Maar die, die, die, die, die kan ik niet mee chatten. Want uh, ja, dan hij doet het gewoon niet uh, Discord. Wat ik ook probeer. Ja, dan moet ik weer een nieuwe account aanmaken, maar dan heb ik ineens drie Discord-accounts. Ja, en gaat werken, je, dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken, dat probeer ik met deze. Maar dan moet ik wel nog juiste wachtwoord hebben, want kom ik gewoon op mijn normale account. Maar op de telefoon waar je het wel op doet, en die ik in de auto onder, onder, mijn, tussen de, de, ja, onder mijn zitting, niet onder de auto uh, stoel, maar in de zitting zelf, tussen het, het schuimrubber schuim, en dan uh, de bekleding. Dus dan moet je met je handtuin er in, wat niet gaat, want het is veel te smal. Dan moet je die halve stoel slopen. Of je moet met een, een heel mes de bekleding open snijden. En dan die telefoon eruit en dan maar dicht naaien En dan maar zo'n zo stoelhoes kopen bij de Gamma. Of weet ik veel. Of bij een van de Action of zo. Of weet ik veel wat voor zaak. Om er dan maar een stoelhoes omheen te doen. Om die lelijke plek te maskeren. Zeg maar. En ja, die telefoon, want ik doe er niet veel mee. Allemaal alleen maar op de chat. En, en, en ja, als een navigator voor in de auto, als ik ergens heen moet. Ik weet de weg niet. Dat is wel makkelijk als je via Google Maps dan uh, uh, vanzelf de route kan vinden. Dan. Dat doe ik op, op gehoord dan. Want ja, ik ga niet kijken en rijden tegelijk. Dat kan je wel doen als je in de file staat. Maar dan draaien we en dan zet ik hem gewoon wat harder. Dan de radio uit en dan hoor ik van links of rechts of rechts, door achteruit, vooruit, voor, uit, boven, beneden, blablabla. Pas op voor die tunnel, uh, hier is uh, verkeerscontrole of even. En, uh, ja, je bent uh, op de uh, plaats van bestemming, piep, ah, ah, ah hier moet ik wijzen, aha, zo, nou. Kijk, en dat gaat natuurlijk niet als dat ding. Onder mijn kont zit het. Als ik dat nummer bel, dan voel ik zo'n uh, vibratiegeluid. En ik voel hem ook onder mijn uh, kont. En dan denk ik: hé? Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Dus ik ga tot onder mijn stoel kijken. ligt hij niet onder mijn stoel, maar in mijn stoel. Dus ja, yeah. op de een of andere manier. Via mijn graag, zoals ik altijd de auto laat onderhoud. Maar ik ja, gaat eigenlijk wel natuurlijk veel. Of met de fiets. Of mijn scootertje naar mijn werk. Ja, dan ja, ga ik niet met tijd. in ver ik naar van mijn werk. Als ik een lopen doe, doe ik maar nou, zeker wel 25 minuten over. 20 tot 25 minuten. Maar ja, weet je, het is met dit weer wel te doen, maar ja, hoe eerder dat ik er ben. de fietspad ben ik er binnen een kwartiertje. De scooter ben ik er binnen 10 minuten, met de auto ben ik er ook binnen 10 minuten. Dat is heel raar. Het scheelt maar 5 minuten verschil tussen de fiets en, en, en de. ja, met de fiets ben ik wel uh, minder snel, met een met, met met brommetje, snorbrommetje, scooterje wat leuk is. Dus ook is met een blauwkinteken, ritte je. Nou ja, je kan er 32 mee rijden, en dat is ook de maximaal. Maar uh, ja, dat je mag kunnen rijden, maar je mag maar 25. Ja, ik je gewoon, uh, dus, dus ja, zeggen, 25, 30, 6, maar we zeggen 7, 28 kilometer per uur. Ik zit natuurlijk niet constant op de snelheidsmeter te kijken, want dan zie je niet wat er voor me gebeurt. He. Dus dat snap je natuurlijk wel dat je het ook niet doet. dus ik zit gewoon op gevoel. Hij nou ja, lekker over het fietspad om. Met een brommer mag je natuurlijk niet op het fietspad. En een maar wel, dus ah, ah, helm verplicht. Nou ja, heb ik op zich geen moeite mee, want ik kan dat ding toch onder mijn zadel kwijt. Alleen, ik heb één helm, een grote helm. <lacht> Die past er niet in. Nou, ik een uh, zo'n piloothelm, weet je zoals je een joekel van mijn ding. Ik jeetje, dat ik was op kwaathuizen. Echt niet normaal. En dan heb ik ook een hellem die, die past wel onder mijn zadel. Nou ja, dat is wel makkelijk. Dan hoef je niet elke keer met die, die hellem mee te zeulen. En ik heb op mijn werk een kars, waar ik mijn brood nou, dan altijd in doe. Daar past er niet in. Dus nou, dat scheelt dan Nou, je zadel eh, kwijt kan. Toch? Ja, dat is natuurlijk ja het een plus puntje, Ja, nou. het is geen, dank je, uh... Nee. Nou, het is weer, het is. Set me free, girl. Set me free. Oh. Ah, it's not at all. at okay, uh, dus ja, we gaan door het dingen ook uh, zitten zoeken. Ehm... Um. Hey. Thank <laughs> you. Het kan. Het Het is ondertussen alweer veertien minuten voor acht. Waar blijft die man? Ik allemaal vreemde die geleden, Op de achtergrond. Ja. Dat is een, een kort monoton. Twee zijn het. Korg Monotron Delay en de Korg Monotron Duo zijn betaalbare synthesizers. Die zijn uh, twee keer zo groot als een -us doosje. En ze kosten ongeveer 15 per stuk. En je kan ze aan elkaar koppelen. Dan heb ik ook nog zo'n, ik uh, zo'n ding ook weer, zo'n drumpad. Ja, kom, hoe heet zo'n ding ook? Uh, nou, optie tenminste. Hij is wel aangevloot, Dat is een rond apparaat. heeft er ook zo een. Een rond apparaatje, en dat heet, ja, uh, van de achterkant. Een orba, ja, een orba. Met acht, uh, acht octaven. Alleen, ja, ik hoor op. voor hem. Dan dan stel ik Die heeft er ook zo ja, die kan er nog beter overleggen op zich. Maar ik maak het dat ding ook alweer, nou, al vier denk ik, vier, vijf jaar. En hij doet het nog hartstikke goed. Je kan er ook mee drunnen. Kijk hoor. Misschien uh, wel. Nou oh, ja. Het geluid wat hoger zetten. microfoon houden. Zo, luister. Dat was het dan. Ja, nou, ik ben helemaal losgegaan op de ORWAN. Eh. Ja, ik vond het eerder gezegd als ik, ja, ik wil niet op mezelf op mijn schouder kloppen. Ik vond het eigenlijk Klinken. Klink ik. Verrek, ik ben op de... Hoi, het is gelukt. Ha, ha. Nou, zeg ik ben ik zit op de Discord. Hoe is dat mogelijk? Ik zit op de chat. Ha, gelukt. Gelukt. Maar het is de hoogste tijd. Het is de hoogste tijd. Ik heb nog maar één minuut, lieve mensen. En dan moet ik weer gaan. Maar het is toch gelukt om op de chat te komen. <laughs> oh, wow, wow. ja, nou, dank voor het luisteren, Uisteren, lieve mensen, uh, tot, tot maandag op uh, Lilla Radio. Nou, ja, ik ben er morgen natuurlijk als, eh, als Els uitzend. Mensen, bedankt voor het luisteren. En eh, ja, tot morgen bij Els hè, om, eh, om tien uur. Bye bye, bye bye, Doei. Dat was het dan, eh, lieve mensen. Dat was het. Bedankt voor het luisteren.